7 uur. Dit is Radio 1. Het Marcel Oosten. In het NOS Radio 1 straks de gebrekkige brandveiligheid van bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. En ik bel met ING, de bank is gisteravond weer getroffen door een DDoS aanval. Eerst in het NOS journaal met Jan van der Putten ook over ING.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 Iedereen, elk bedrijf en ook banken zijn verantwoordelijk voor hun eigen werk, voor hun eigen veiligheid, voor hun eigen systemen, voor hun eigen betalingsverkeer. Dat moeten ze aanpakken. Ze moeten daar enorm op investeren. Naar, de, naar aanleiding van de laatste zaken, we gaan nog meer investeren en verder zullen wij dat heel goed volgen.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 China blijft een blinde vlek, omdat Peking geen cijfers over executies of doodvondsen bekend maakt. Wel staat voor hem dus die vast dat in China jaarlijks meer mensen worden geëxecuteerd... dan in alle andere landen van de wereld bij elkaar. In Amsterdam-Zuidoost is gisteravond een kind van drie gewond geraakt... toen het van de zesde etage van een flat viel of werd gegooid. Een man en een vrouw zijn aangehouden, zegt de politie. Het kind is meegenomen naar het ziekenhuis. De toestand van het kindje is onbekend. We hebben twee verdachten aangehouden in deze zaak en we onderzoeken wat de toedracht is. Het ongeluk gebeurde rond 11 uur in een flat aan de Kikkenstein in Amsterdam-Zuidoost. In Oorschot is een man overleden na een brand in een verzorgingshuis. Het vuur woede in de kamer van de man van 83. Het was snel onder controle, maar de man raakte wel zwaar gewond. Hij werd overgebracht naar een ziekenhuis waar hij overleed aan zijn verwondingen. De oorzaak van de brand in Oorschot is nog niet bekend. De politie heeft in Utrecht, Almere en Oosterhout invallen gedaan... in verband met een onderzoek naar mensenhandel. Drie mensen in Utrecht zijn aangehouden. Het onderzoek begon in augustus vorig jaar... en draait om buitenlandse prostituees op het zandpad in Utrecht. De politie. Het gaat niet alleen om mensen die daadwerkelijk... nou, in dit geval gaat het over prostituees. Dus vrouwen halen uit uh, andere landen... en die dan onder dwang laten werken in de prostitutie. Maar het gaat ook om mensen die daar omheen zitten... en die dat faciliteren. De drie arrestanten zouden huisvesting hebben geregeld voor deze vrouw. Volgens de politie was erbij sprake van uitbuiting en ook zouden de drie handelen in drugs. In de Amerikaanse staat New Jersey heeft een jongen van vier... zijn vriendje van zes doodgeschoten. Het ongeluk gebeurde toen de twee aan het spelen waren met een geweer... dat het vierjarig jongetje had meegenomen uit zijn huis. Het geweer ging per ongeluk af en het vriendje van zes werd in zijn hoofd geraakt. Hij overleed later aan zijn verwondingen. De jongen van vier raakte niet gewond. De Amerikaanse politie onderzoekt of de ouders een vergunning hebben voor het vuurwapen.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 Dan het weer nog, bewolkt en in het noorden wat regen. Later ook op andere plaatsen. Langs de westkust wat zon en het wordt 8 of 9 graden. Morgen meer regen, ook vrijdag is het buiig. In het weekend droog en meer zon, het wordt dan meer dan 15 graden. A ah, en de B-verkeersinformatie. Er staat een kleine 15 kilometer file. De langste file komt u tegen in de regio Europort op de A15... bij Spijkenisse, 3 kilometer. En op de A50 Arnhem richting Los bij Knoop.E-Wijk, 4 kilometer.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 KPN, het netwerk dat werkt voor ondernemers. Zoekt u tijdelijk technisch personeel? Kijk op larex.eu. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie. Maak kennis met de mannen die meters maken. Kijk op larex.eu. April is Oranje maand. Help.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 Goedemorgen. En weer werd er bij ING op grote schaal ingelogd. Nou, tegenwoordig uh, gaat dat iets geruislozer, maar op een hele grote schaal. En dan heet het een DDoS-aanval. Straks de reactie van de bank. En van de grote brand bij Chemiepak hebben bedrijven niet veel geleerd. Want het is nog steeds niet goed gesteld met de brandveiligheid van bedrijven met gevaarlijke stoffen. 121 van die bedrijven hadden vorig jaar hun brandveiligheid niet op orde. En dat is 36% van het totaal. Blijkt uit een rapport van de inspectie Leefomgeving en Transport. Redacteur Hugo van der Parren is hier, die heeft het hele rapport gelezen. Het is een behoorlijk boekwerk. Uh, Hugo, um, wat is er onderzocht? Um na die brand- en was natuurlijk de vraag... hoe, hoe zit dat met de, de veiligheid van al de soortgelijke bedrijven? En ze hebben gekeken, um, en dat doen ze al een paar jaar achter elkaar... naar de uh, brandblusinstallatie. En als die er niet is, hoe het zit met of er een bedrijfsbrandweer weer is. Ja. Um, dat hebben ze in uh, 2010, 2011 gedaan. In 2011 waren er nog 151 onveilige bedrijven. En die hebben ze vorig jaar weer strikt gevolgd. En van die 151 zijn er eigenlijk maar 30 die in een jaar tijd de boel verbeterd hebben. Die dus de, de brandblusinstallatie op orde hebben. of goede afspraken hebben met de bedrijfsbrandweer. Ja. En het zijn um, geen kleine jongens. Hè. Het gaat niet om twee jerry in de hoek. Je moet behoorlijk veel gevaarlijke nou, stoffen hebben. Ja, je moet minstens 10 ton gevaarlijke stoffen opgeslagen hebben. Dus 10.000 kilo. Ja. En wat deugde dan niet aan, aan die, die blusinstallaties? Uh, nou, ze hebben gekeken bijvoorbeeld naar de vergunning. Vaak was de vergunning niet in orde bij deze 150 uh, bedrijven. Uh, of er was geen inspectierapport waaruit bleek dat die brandblusinstallatie het ook goed zou doen. Uh, en als de vergunning het misschien wel voldeed, dan werd er weer niet aan de eisen van die vergunning voldaan. Dus het is een, een, een controle waarbij gekeken is van is gezekerd dat die brandblusinstallatie ook doet als die nodig is ja. om te blussen. Nou, Je zou denken, na chemiepak hebben ze een lesje geleerd. Wat, wat is de verklaring ervoor dat het niet op orde is? Nou, ja, Uit dit rapport lijkt het een beetje te komen door dat het bevoegd gezag... en dat zijn de gemeenten of de provincie die de vergunning verlenen... en het toezicht moeten houden, er niet al te hard eh, achteraan gaan. Uh, de inspectie voor de leefomgeving en transport schrijft ook in dit rapport dat ze uh, 41 keer met juridische middelen, dus dat is bijvoorbeeld met dwangsommen, mm -hmm. het bevoegd gezag hebben moeten aanzetten tot uh, naleving van die vergunningen. Dus dat vervolgens de gemeente of de provincie aan, tegen de bedrijven moesten zeggen: nu moeten jullie echt de zaak op orde brengen. Ja, maar het dat heeft, werd een het heel droppig proces. Ja, het heeft dus geen prioriteit. Maar gaat dat niet uit zichzelf doen? De inspectie geeft aan dat zij de, de, de, middelen tekort schieten, dat de middelen voor hun tekort schieten... om die gemeenten en provincies te dwingen. En waarom provincies en gemeenten uh, niet zo heel hard lopen. Dat staat niet in het rapport. Dan ja, nou hoeft het niet bij ieder uh, bedrijf ook gelijk een gevaarlijke situatie op te leveren. Maar het zou wel kunnen. Dat willen we wel graag weten welke bedrijven ja, dat zijn natuurlijk. Ja, maar dat, dat staat hier niet in. Oh. Dit, dit rapport geeft geen namen. Niet van gemeenten en plaatsen. En ook helemaal niet van bedrijven. Waarom niet? Weet je dat? Ehm... Um, ja, dat is een keuze van de inspectie. Misschien zijn dat wel de voorschriften van, de, van deze rapporten. Dat weet ik niet. Uh, het, het feit is dat het eigenlijk meer een, een optelsom is... van de cijfers van de totalen. Ja, um, ja, wat, wat nu? Want er zal dus meer achteraan gezeten moeten worden. Ja, je mag aannemen dat de inspectie ook uh, voor komend jaar... Uh, weer achter die 121 bedrijven aangaat. Uh, en uh, in dit rapport staat een, een, een beetje een verkapte noodkreet... om uh, meer handvatten te krijgen om dat werk te doen. Ja, dat zegt de inspectie Leefomgeving en Transport... die dus de namen niet geeft. GroenLinks wil die wel weten. Na acht uur spreek ik uh, met een Tweede Kamerlid van GroenLinks. En die zullen daarom gaan vragen. Hugo van der Parre, dankjewel. U kunt er trouwens meer over lezen over dit rapport op onze website. NOS.nl Twaalf minuten over zeven. En weer is ING dus getroffen door een DDoS-aanval... en weer konden klanten niet internetbankieren. Aanval was gisteravond rond 20 over 10 en duurde ongeveer 20 minuten. Marks Smulders van ING, goedemorgen. Goedemorgen. Alles doet het weer? Alles doet het weer. En wat was um, de gedachte gisteravond toen het weer gebeurde? De gedachte bij mij persoonlijk. Ja. Dat dat natuurlijk heel treurig en vervelend is. Er wordt natuurlijk met man en macht gewerkt om, uh, om alle dienstverlening op orde te krijgen voor onze klanten. En uh, dat, dat lukt op dit moment gewoon even niet op alle momenten. En dat is, uh, dat is heel vervelend. Maar ja, er heeft inderdaad gisteravond opnieuw een Didos aanval plaatsgevonden. Uh, aanval heeft inderdaad twintig minuten geduurd... en is door ING gelukkig succesvol afgeweerd. En ja, binnen twintig minuten waren mijn ING-ideal... En de mobiele app gelukkig weer beschikbaar. Ja, Dat die in uh, 20 minuten is afgewend, dat het 20 minuten heeft geduurd. Geeft dat aan dat u er langzaam greep op begint te krijgen? Ik kan uh, uit veiligheidsoverweging geen uitspraken doen over de maatregelen die wij nemen op, op die momenten. En ook de maatregelen die wij aanleiding van vorige week hebben genomen. Uh, dus daar, daar kan ik in, niet in detail op ingaan. Het is nee. best een uh, uitzonderlijke situatie op die moment die er plaatsvindt. En u kunt van ons aannemen dat we er uiteraard alles aan doen... om zoveel mogelijk de dienstverlening voor onze klanten te waarborgen. Ja, dan snap ik. Ik hoef ook geen details. Maar kunt u wel aangeven of die, die maatregelen die u aan het nemen bent... of die inderdaad dan werken of die succesvol zijn? Ja, nou ja, het blijkt tot op heden dat het ons lukt... om, om alle aanvallen in ieder geval af te weren die, die er nu geweest zijn. Dus dat uh, zowel nu, of tenminste afgelopen avond als vorige week. En uh, ja, daar zijn, daar zijn uiteraard dan extra maatregelen getroffen... Ja, werkt ING hierin samen met ook de andere bank? Nou ja, voor onze eigen systemen uh, zijn dat de maatregelen die wij uh, op dit moment gewoon zelf uh, nemen. En ING ligt wat dat betreft ook iets meer uh, dan gemiddeld onder vuur ten opzichte van andere banken. Ja, maar ik vroeg, werkt u daarmee samen? Want ik kan me voorstellen dat het een gemeenschappelijk belang is. Ja, maar ja, de systemen zijn van diverse uh, partijen natuurlijk ook anders. Ja. Uh, dus er is, uh, er is wel contact onderling ook natuurlijk met de NVB die natuurlijk met, uh, met de berichtgeving uh, uit is gegaan. Uh, vorige week over de Dido's aanval, omdat natuurlijk Ideal, hè, dat was een een brede storing uh, ja. aan, aan de orde was. Dus daar zijn uiteraard contacten. Ja. Ik sprak gisterochtend in de uitzending met hoogleraar Frank Harmsijs... lid van de commissie Structuur Nederlandse Banken. En hij stelde voor om te zorgen dat de bank zorgt... dat het computersysteem opgesplitst kan worden bij een aanval. Zodat het deel voor de klanten een beetje uh, ja, afgeschermd blijft... daarvan gevrijwaard blijft. Is dat een mogelijkheid waarin je geen naar kijkt? Ik kan, daar, ik kan daar geen uitspraken over doen... omdat ik zeg al, wij geen, geen details gaan geven over techniek achter de systemen. Uh, en op dit moment, wat ik al zei, de hoogste prioriteit is om de dienstverlening van onze klanten te waarborgen. Ja. Heeft u ook een idee waarom ING steeds het doelwet is? Nee. Er zijn geen bedreigingen binnengekomen of afpersingsverzoeken? Nee. Allemaal niet. Goed meneer Smulders, hartelijk dank dan voor uw toelichting. Graag gedaan. Max Smulders van ING hoort u. Dank u wel. Goedemorgen. Belastingontduikers dan in de EU krijgen het moeilijk. Er zijn geen belastinggeheimen meer. Hoort u straks meer over. Dit is tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. Naar de AWB voor de verkeersinformatie. Kees Kwaks, rustige ochtendspits. Erg rustige Marcel, 15 kilometer file. Eigenlijk helemaal niks wat opvalt. Korte files bij Amsterdam en bij Rotterdam. De langste files op de A15, Europoort. Vanaf Rotterdam naar Europoort, bij Spijkenisse, 3 kilometer. En de A50, Arnhem richting Os, 4 kilometer, bij Knoopende -E wijk Waarschijnlijk gaat ook de laatste veilige haven voor belastingomduikers in de EU verdwijnen. De bondskanselier van Oostenrijk heeft laten weten, samen met Luxemburg, te gaan onderhandelen over versoepeling van het bankgeheim. Oostenrijk en Luxemburg zijn de laatste landen in de Europese Unie... die nog geen bankgegevens uitwisselen met andere EU-landen. Ga ik over praten met belastingkundige deskundige bij KPMG. Dick Barmentlo, goedemorgen. Goedemorgen. Wat zou dit betekenen voor de Europese belastingontduiker? Voor de ontduiker betekent het uh, dat hij minder mogelijkheden zal uh, hebben... om uh, ja, informatie die hij niet aan, uh, aan fiscus uh, wil prijsgeven uh, te verhullen. Ja. Wat is voor die ontduiker, uh, zijn Oostenrijk en Luxemburg nog altijd interessant? Dat, dat is denkbaar. Oostenrijk en Luxemburg hebben een bankgeheim. Uh, dat willen ze nu gaan, gaan versoepelen. En een bankgeheim betekent uh, dat een land niet meewerkt aan uitwisseling van inlichtingen tussen uh, lidstaten in de Unie. En dat is een mogelijkheid om op dat moment fiscaal relevante informatie voor je fiscus uh, verborgen te houden. Ja, dus interessant voor de Belastingdienst. Ja, als straks dat zijn fiscaal relevante gegevens die je dan als belastingdienst kunt verkrijgen als dat opgegeven wordt. ja ze hebben aangegeven Oostenrijk en Luxemburger te willen versoepelen. Weet u wat dat inhoudt, dat versoepelen? Nee, dat is nog niet bekend uh, gemaakt. Dat is best een op, opvallende uh, be bewoording van uh, Oostenrijk. Het zou kunnen betekenen dat ze het alleen voor de buitenlanders uh, gaan uh, opheffen. En niet voor de, voor de binnenlanders. Maar het zou ook kunnen betekenen dat... De Unie wil graag een spontane uitwisseling, van, een, een automatische uitwisseling van inlichtingen. En dat, uh, daar moet je je systemen voor inrichten. Dat, dat, denkbaar is dat Oostenrijk dat nog helemaal niet is. Nee. En eerst zegt, nou, uh, we gaan eerst het pad op van, uh, ga je eerst maar vragen stellen om uh, informatie. En dan gaan we later wel, uh, wel toe naar die automatische uitwisseling van inlichtingen die de Unie zo graag wil. Ja, maar dat is natuurlijk lastig, hè? want dan moet de Nederlandse Belastingdienst al wel namen hebben, want die moet dan gericht gaan vragen. En dat is steeds het, uh, het probleem uh, geweest. Als je geen naam hebt, uh, kun je geen gerichte vragen uh, stellen. En komt er dus van die uitwisseling niet zoveel terecht. Nee, maar goed, u zegt al, dit zou een eerste stap kunnen zijn. Uiteindelijk zullen ook deze landen helemaal ontmoeten? Ja, zeker. zeker. De, de politieke druk binnen de Unie is uh, al jaren zo groot... Uh, dat de landen die dat, uh, dat hadden, uh, uh, dat hebben we moeten opheffen. Ja, dat is uh, eigenlijk onvermijdelijk geworden. Ja, maar kunt u inschatten wat het eigenlijk voor die landen betekent? Dat betekent dat hun, hun financiële sector uh, in, in termen van uh, beleggers uh, uh, helpen en bijstaan ja, zal veranderen. En, en, en dat dat zich naar andere richtingen zal, zal verhuizen. Dat zie je in Zwitserland ook bijvoorbeeld. Ja, nou ja, ik vraag het maar even. Omdat we hebben natuurlijk gezien wat er met Cyprus gebeurt. Ja. Zo, zo, zo erg zal het bij die landen niet zijn, toch? Nee, dat is... Uh, oorzaken ja precies maar goed ook, ook deze financiële sector dus in oostenrijk en luxemburg is, is dan overspannen dat is uh, zeer waarschijnlijk ja. ja wat doe je dan nog als belastingontduiker stel je hebt nog uh, zwart geld <laughs> waar kun je ja. nog naartoe geen idee. geen idee jawel weet u maar, wel bahama's ik ik... dan toch u? de, de, de Eilanden of de bahama's Ja, ja maar je ziet de laatste tijd in, in het kader van die leaks uh, zie je een aantal landen uh, voorbij komen. Inderdaad, waar misschien ook wel uh, dat soort dingen zijn gebeurd Geen idee. Nee, maar je moet in ieder geval dan verder weg. Wil je het nog ergens kunnen Ja, stellen? Binnen de Unie uh, zal het voor de als je dat, uh, dat zou willen, uh, moet je niet willen. Dan, uh, dan is dat geen, uh, geen mogelijkheid meer. Nee, goed. Meneer Barmentlo van KPMG, hartelijk dank. Graag gedaan. Goeie uitleg. Goedemorgen. Goedemorgen. Rigby hoort u nu. Earth meets water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 Engeltje van begin dit jaar van rugby Earth Meets Water. Het bombardement op Dresden opgevoerd in een theater in Den Haag. Begin juni gaat dat gebeuren in de Koninklijke Schouwburg. De eerste Nederlandse toneeluitvoering van Het Stenen Bruidsbed. Roman waarmee Harry Moelisch doorbrak aan het eind van de jaren 50. Repetities zijn inmiddels begonnen onder leiding van regisseur Johan Doesburg. Jeroen Wilaerts sprak met hem in Moelisch voormalige werkvertrekken... aan de Leidse Kade in Amsterdam. De feiten zijn historisch. De roman is tijdloos. Moeliciaans. Oorlog. Terreurbombardement op Dresden. De schrijver voert Norman Corinth op. Een Amerikaan die terugkeert in Dresden. elf jaar na de oorlog. Een roman die was blijven hangen. bij Johan Duisburg. al vanaf de middelbare school. Het is ongelooflijk hoe uh, zo'n uh, boek nog actueel is. Het te ver om alle oorlogen op te noemen waar we ondertussen in verzeild zijn geraakt. Maar als je ziet de morele dilemma's die het stenen bruidsbed ontvouwt... probeert te omarmen, zonder moralistisch te zijn. Wie is dader? Wie is slachtoffer? Dan heb je een boek uit 1959, heb je gewoon een actueel boek in handen. Overigens ook nog in een briljante stijl geschreven. Dus het is een eer om, na mijn middelbare schooltijd... ik moet zeggen dat er 40 jaar verstreken is... om dat boek binnen mijn medium nu onder de aandacht te brengen, en dat is toneel... Het was een tijd blijven liggen. Had het tijd nodig om te rijpen? Ik heb uh, meerdere boeken gelezen waarvan ik dacht... Oh, dit kan op het toneel. En bij het Stenen Bruidsbed dacht ik... dat is te gecompliceerd. dat gaat niet lukken. Je doet de schrijver onrecht als je daar te veel gaat comprimeren... of, of in gaat snijden. Maar het boek kwam regelmatig terug. En op enig moment heb ik uh, het, de schrijver, Harry Mulisch zelf kunnen vragen. En die reageerde niet afwijzend... Um, en dat deed hij op een hele vriendelijke, ironische wijze. En wat doet zich nu voor? Dat een um, korte tijd later heeft hij toestemming gegeven... om ditzelfde boek in Duitsland te laten bewerken voor het toneel. Dus ik liep een beetje achter de feiten aan. Toen ik er serieus mee bezig was, was iemand anders mij voor. Dus nota bene in Duitsland is de première geweest van een toneelbewerking. Die heb ik natuurlijk gezien. En toen dacht ik, wat de Duitsers kunnen, kunnen wij ook. Dat is geschreven door Stefan Bachman en nu in het Nederlands bewerkt door Tom Klein. Als er al veel over oorlog is verfilmd en op toneel gebracht over moderne conflicten, Afghanistan, kan het stenen bruidsbed dat aan? De dilemma's die erin zitten die zijn heel actueel. Syrië. Ja, als voorbeeld. Wij als buitenstaanders kunnen niet 1, 2, 3 inschatten van... als we geld overmaken, waar gaat dat geld naartoe? Wie is wie? Welke partijen zijn in het spel? Waar komt het geld wie zijn de helden wie zijn de schurken Precies. rond Damascus en in Damascus. Die actualiteit zit ook in het stenen bruidsbed. Dus de Norman Corinth, waar u over rappt, die na 11 jaar terugkeert... Voor een concrete handeling, deelnemen aan een tandaardse congres. is in wezen op zoek naar het vijandbeeld. wat hij in zijn hoofd heeft zitten. En dat wordt compleet onderuit gehaald. Slachtoffer en bul, om het thematisch te rangschikken. lopen in elkaar over. Het slachtoffer wordt beul, de beul wordt slachtoffer. Dat soort omkeringen, paradoxen. weet Harry Moedisch vorm te geven. En dat doet hij fascinerend. Première 1 juni in Den Haag. Hoe ver zijn jullie? Uh, we zijn nu in de derde week aan het repeteren. Het is nog uh, lastig om de goede vorm te vinden. En Harry uh, Staalgebruik die omarmen wij, dus we maken het niet simpeler dan het is. Maar die acteurs moeten net zoveel weten als ondergetekenen over het boek. En dus derhalve in staat zijn om aan te vullen wat er niet gezegd wordt, maar wel te spelen. Dus ik, uh, ik verheug me in deze baringsweeën. Ja, Johan Duisburg de regisseur van de toneeluitvoering van het Stenenbruidsbed. Binnenkort dus te zien. Jeroen Wieluits sprak met hem. En straks na half acht dan hoort u over de opwinning in Frankrijk. Nadat de minister van Financiën de boel oplichtte. Want alle parlementariërs moeten daar nu bloeden. En we waren het bijna vergeten. Maar als ze ruiken dat er misschien nog iets te halen valt... dan gaan Duitse ploegen altijd door tot de allerlaatste seconde. Tom van Dijk, hoort u over Dortmund-Malakka.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 Het is iets voor half acht. Hier is Jan van der Putten met het NOS-journaal. De ANWB is boos op België. Dat land heeft plannen om een tolvignet in te voeren. Automobilisten die gebruik maken van de snelwegen in België... moeten een tolvignet kopen voor de duur van minstens tien dagen. Volgens de ANWB hebben vooral Zeeland, Noord-Brabant en Limburg... last van dat vignet in België als het er komt. ING heeft opnieuw gisteravond last gehad van een computeraanval. Volgens de bank konden klanten daardoor 20 minuten niet internetbankieren. ING weet niet waarom juist zij doelwit is van de aanvallen. Er zijn geen bedreigingen of pogingen tot afpersing binnengekomen, zegt ING.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 En in Texas is een man van 20 aangeklaagd na de massale steekpartij op een school. Waarbij gisteren 14 mensen gewond raakten. De verdachte is een student die alleen handelde. Op het Lone Star Community College in de buurt van Houston begon hij willekeurig op medestudenten in te steken. Ze liepen vooral snijwonden op in hun nek en gezicht. En dat zijn de hoofdpunten. Het Weerbericht van Weerplaza.nl Warme lucht is onderweg naar Nederland, maar bereikt ons pas zondag. Dan wordt het 15 tot 20 graden en ook maandag lijkt de temperatuur rond die hoge waarde uit te komen. Tot die tijd moeten we nog even geduld hebben. Er trekken dan diverse storingen over het land en die leveren wisselvallig weer op. Vandaag ligt een lage drukgebied ten noordwesten van Nederland. Die zorgt voor heel weinig wind. Het is dus vanochtend vrijwel windstil en vanmiddag wordt de westelijke wind 1 tot 3 bovooi. Het is verder vaak bewolkt en vanochtend valt er in het zuiden en oosten van tijd tot tijd regen of motregen. Vanmiddag wordt de neerslag in de oostelijke helft van het land wat meer buiig. In de westelijke helft is het dan grotendeels droog en daar is de kans op zonneschijn het grootst. Het wordt vandaag zo'n 8 tot 11 graden. Vanavond wordt het overal droog, maar in de nacht gaat het opnieuw regenen. Dat regengebied trekt donderdag van zuid naar noord over het land. Naar de donderdag later op de dag in het zuiden opnieuw buien gaan vallen. De temperatuurverschillen zijn morgen groot. Het wordt 6 graden op de Waldeilanden, 9 tot 11 graden in het noorden... en 13 tot 15 graden in de zuidelijke provincies. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, Kees Kwaks. Druk is het zeker niet en opvallende zaken zijn er ook niet te melden. De drie langste files zijn de A8, de Amsterdam, 4 kilometer bij knopen Koenplein. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort bij Leusden 3 kilometer. En op de A50 Arnhem richting Os, bij knopen Valburg 4 kilometer.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 Vijf over half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Straks het wonder van Dortmund, maar eerst de opwinding in het Franse parlement. Want daar is de storm rond de afgetreden minister van begrotingszaken... Jérôme Cahuzac nog niet gaan liggen. Hij bleek een geheime bankrekening in het buitenland te hebben... en moest zijn ministerschap opgeven. De regering wil nu alle gekozen volksvertegenwoordigers verplicht stellen... om hun bezittingen openbaar te maken. En dat leidt tot heel veel gedoe in het parlement. Naar Parijs, naar Ron Linken. Ron, uh, leg het nog eens uit. Wat wil de regering nou? Ja, president Hollande is natuurlijk door die fraude van een van zijn eigen ministers ernstig in verlegenheid gebracht. Hè. En dus is hij een tegenoffensief begonnen. Hij wil dat volksvertegenwoordigers publiekelijk, letterlijk, een boekje open doen over hun bezit. Dus hun huizen of appartementen, auto's, alles moeten zijn ministers openbaar maken. En wel voor aanstaande maandag. Maar daar blijft het niet bij. Hollande wil ook dat parlementariërs, gekozen volksvertegenwoordigers... dezelfde, zoals iemand het noemt hier, uh, financiële striptease gaan plegen. Daar is verzet tegen. Tijdens het vragenuurtje gisteren ging het er fel aan toe. Uh, de regering zegt dat ze opkomt voor de belangen van de Franse bevolking. Maar, zegt de rechtsoppositie, doe dat dan ook. Geef eerst maar eens opheldering over de affaire KUZAK. Monsieur le ministre répondez à nos questions répondez aux questions des Français Rejoignez-nous dans le combat pour la moralisation de la vie politique, de la vie publique c'est ce qu'attendent les Français Merci On retrouve son calme s'il vous plaît Ja de Kamervoorzitter die de parlementariërs maar weer eens tot kalmte maand Mars zal afveren is een vergeefse poging Ja de commotie is daar uh, rond, maar ja goed wie kan er nou eigenlijk um, tegen het plan van Hollande zijn voor meer transparantie nou, het makkelijkste antwoord is natuurlijk degene die iets te verbergen hebben. Maar dat is niet het argument dat je in het parlement hoort. Het nee. verzet in de Assemblée Nationale, de Franse Tweede Kamer... Uh, komt, van, komt van beide kanten, links en rechts. Aan de ene kant is er kritiek op de uitvoering. Kijk, als jij twintig jaar geleden een huis hebt gekocht... en je laat nu de aankoopwaarde van toen zien... Wat zegt dat dan over je huidige vermogen? Hè? Niet veel. Dus zonder een onafhankelijk controlemechanisme stelt het plan niet zoveel voor, zeggen ze daar. Anderen die vinden het sowieso een onzinnig idee. Die noemen het voyeurisme. Waarom wil iemand weten dat, en laten we er maar een voorbeeld bij pakken... minister Montebourg heeft een fauteuil gekocht voor 4000 euro... dat hij een appartement in Parijs heeft waar zijn moeder woont... en dat hij twee ton schuld heeft bij de bank. Dat zijn de feiten die nu naar buiten worden gebracht door de minister. Zij moeten wel. Ja, in Nederland hoeven parlementariërs dat niet. Maar bijvoorbeeld in Italië wel. Denk je nou dat het er in Frankrijk gaat doorkomen? Ministers die brengen nu al één voor een dus hun uh, bezit naar buiten. Die moeten ook voor maandag. Maar die parlementariërs, ja, dat zal nog wel even duren als er überhaupt een wet komt. Er is nog veel onduidelijk over. Het verzet lijkt breed gedragen te zijn. Ik hoorde gisteren ook nog iemand zeggen. Uh, aan de ene kant wordt altijd waarde gehecht aan een parlementariër met maatschappelijke ervaring. In het bedrijfsleven bijvoorbeeld. Maar als ze daar dan vervolgens geld mee hebben verdiend, dan is het ook weer niet goed. Kortom, het idee van Hollande is er. Het debat is er, maar een wet, dat zal nog wel even duren. Ja, en toch zou Hollande het wel graag zien. Hè. Het is ook in zijn eigen belang. Ja, hij, hij wil zijn imago opvijzelen. Laten zien aan kiezers dat hij een resultaat boekte. Het was een van zijn campagnebeloftes als kandidaat om een zuivere regering te leiden. Nou, die belofte wil hij koste wat kost proberen te houden. Maar het is niet alleen kommer in kwel voor Hollande vandaag. Want gisteravond werd een andere verkiezingsbelofte van hem een klein stapje verder geholpen. Het homohuwelijk. De kern van het wetsvoorstel, gisteravond laat aangenomen door de Senaat... dat is dan wel weer een lichtpuntje voor president Hollande... in de voor hem overigens donkere tijden. Ja, nou dat heeft hij dan in ieder geval binnen. Ron Linker vanuit Parijs, dank je wel. Dan naar de sport. Tom van Hek, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja, dat was een heerlijk spannend avondje in de Champions League. Luister nog maar even. Dit is toch een klein wonder. Niemand, niemand zou het nog hebben gedacht... Dat uh, Dortmund er in de laatste twee minuten in de extra tijd in zou slagen om twee keer te scoren. Maar het gebeurt wel. Tja Tom, ja. dat was genieten. Het was een bizarre avond. He, ja. Dat het veel spannend zou kunnen worden. Ach, dat had iedereen wel verwacht. En toch ook wel stiekem gedacht dat Dortmund door zou komen. Dortmund was zichzelf totaal niet nee, kwam 1-0 Heel stroef, heel moeizaam mocht blij zijn. Dat ze met 1-1 eigenlijk de rust haalden. En na rust bleven natuurlijk heel lang spannend. En inderdaad, in de 81ste minuut... Elise met een luchtje van buitenspel 1-2. Toen dacht je nou, <tieft> het is klaar, het is gewoon klaar. Het is afgelopen, je kan de spullen gaan pakken. Uh, mag je nooit doen tegen Duitsers, leerden we vroeger. Maar goed, dat is ook wel een beetje zo'n zo woord. Ja. Maar goed, het werd, werd wel weer eens bewaarheid. Want inderdaad, in de extra tijd, ja, 91ste en 92ste minuut. Overigens, die laatste goal, daar hoor je en lees je niet overal over... daar zat ook een heel duidelijk buitenspelluchtje aan. Want de laatste speler die hem raakte, Santana, stond op de doellijn. In mijn zin zien, was het hartstikke buitenspel. Wel, maar goed, hij werd toegekend nou, twee Tom, Tom, leg het er eens uit dan, want er lag een verdediger in het doel nog. Hè. Ja, hoe zit dat ja, dan? Je moet er twee voor je hebben. Hè. Normaal kijk je altijd of je één verdediger voor je hebt... omdat je er automatisch van uitgaat dat je de keeper dan ook nog voor je hebt. Dus je moet er ah, altijd ja. twee hebben. En uh, die keeper die lag een paar meter naar voren bij zijn inzien... en één raakte hem nog van Dortmund. Je moet er heel goed naar kijken. En ja, in alle commotie, ik, ik neem het die grensrechter overigens ook niet kwalijk... want die kon nauwelijks nog zien via welk been de bal waar kwam uiteindelijk. En hij werd erin geduwd. Maar hij had wat mij betreft afgekeurd kunnen worden. Maar goed, dat had de 1-2 van, uh, van Malaga ook. Dus uh, uiteindelijk, ja, het was een bizar iets. En bij Malaga zullen ze heel, heel lang in de clubhistorie gaan terugdenken aan dit moment. Want dit was de kans voor een dergelijke club. En Dortmund zal heel blij zijn. Zit gewoon bij de laatste vier. En uh, ja, dit is wel een avond. De trainer zei het ook, Daar over twintig jaar kunnen we het hier nog over hebben. Over deze uh, ontsnapping van Dortmund. Maar ze zijn wel door. En wat mij betreft heeft overigens wel terecht, want het is een mooie ploeg hoor... naar de halve finale van ja, de Champions League. Ja, Klop doet dat goed en hij werd ja. ook 20 jaar ouder langs de lijn. Maar goed, Ja, afloop stilstand die hard en ja. alles had hij ja. gehad. Ja, het was uh, prachtig, prachtig. Nou, moeten we natuurlijk ook naar Turkije... want Galatasaray was natuurlijk ook volstrekt kansloos... om een, een 0-3 ah, achterstand weer terug te halen. Maar dat ja. bleek ook niet zo te zijn. Nou ja, ook daar wat bizar natuurlijk... want na 7 minuten Ronaldo 1-0 denk je, ja, is helemaal klaar. En toen toch ineens Ebuwe en ook ineens Schneider... die weer wat vleugjes liet zien... ...van het talent wat hij natuurlijk heeft... ...en een mooie goal maakte 2-1... ...en toen een minuut later Drogba met een prachtige 3-1... ...ja, toen dacht je... ...het was nog maar 19 minuten... ...maar omdat er zo in, in 11 minuten drie goals vielen... ...dacht je, ja, ja, ja... ...het werd toch nooit echt heel erg spannend, vind ik... ...maar goed, ze zijn toch nog dichterbij gekomen dan... ...en dan is er altijd nog Ronaldo... ...om aan het einde nog even te doen... ...of het een heel simpel avondje was voor Real Madrid... ...die het toch echt een beetje onderschat hadden... ...maar goed, uiteindelijk was het verschil... ...natuurlijk toch wel helder in het voordeel van Real... Uh, verheugend was, dat Snijder ja. eh, talent heeft, hij, dat weten we ook, de kunst zal zijn om zijn lichaam eh, disciplinair, zeg maar, weer op orde te krijgen. Als dat hem lukt, eh, dan blijft het natuurlijk een hele goede voetballer. En dan zag je gisteren gelukkig weer een paar vleugjes van terug. Precies, want hij kwam mooi langs die verdediger en schoot ja, ja. hem er goed in. Een mooie goal, mooie ja. goal. Is, is is Vanavond dan maar weer, hè. Uh, Barcelona, uh, Paris Saint-Germain. Ja. Nou ja, 2-2, er kan alles, alles nog gebeuren. En Bayern moet toch ook op gaan passen. Ah, Bayern zal natuurlijk gewaarschuwd door Real Madrid gisteren en daar zullen ze en niet te onderschatten, maar Bayern uh, gaat gewoon als tweede Duitse club uh, vanavond naar de halve finale mm. hoor, Daar kun je echt zeker van zijn. <laughs> dat Zelfs morgen weer dat, je we dat he? het niet zo is, maar die gaat echt. Nou, we hadden vandaag ook gelijkheid met moeite ja. in die laatste twee minuten. Dus uh, ik ben hoopvol. Maar Barcelona, Paris Saint-Germain, iedereen kijkt natuurlijk, doet Messi mee. De tekenen zijn hoopvol, maar ze beslissen dat pas vlak voor de wedstrijd. En dat zal zowel speltechnisch, maar ook mentaal voor Barcelona wel belangrijk zijn. Gewoon het gevoel of hij erbij is. Want het is nog niet geklaard, dat klusje hoor. Ik hoop en verwacht. Eigenlijk ook daar een hele, hele spannende avond. Waarbij Barcelona natuurlijk wel, laat dat helder zijn, de favoriet is. En dan zouden we twee keer Spanje, twee keer Duitsland in de halve finale krijgen. Dus daar gaan we voorlopig nog maar even vanuit. En Bayern, je mag hopen wat je wil, maar Bayern gaat nee. voor de halve finale van de Champions League Hart vanavond. Speelt er speelt toch ook Robben nog in. Tom, ja. veel plezier vanavond. Tot morgen. Lang niet elk chemisch bedrijf heeft de brandveiligheid op orde. hoort u net al over in de uitzending. Straks een reportage. Verkeersinformatie bij de AWB Kees kwart met een hele rustige ochtendspit. Hij kan er in ieder geval goed mee door. Marcel, 40 kilometer. Nou, dat is het ook zelfs voor een woensdag niet al te veel. Er gebeurt ook helemaal niets opmerkelijks. Geen aanrijdingen, geen wegafsluitingen. Allemaal goed nieuws wat dat betreft. De wat langere file staat 2, Den Bosch-Eindhoven. Tussen Vught en Bokstel 4 kilometer. A28, Zwolle richting Amersfoort bij Leusden, 4 kilometer. En de langste van het stel die staat op de A50, Arnhem richting Os. Langzaam rijden en stilstaan tussen Heteren en knoope het Ewijk over 7 kilometer. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10 en s middags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1 Journaal. Gaan we naar Rotterdam. Bij loods 24 werden in de Tweede Wereldoorlog 686 kinderen afgevoerd. En na al die jaren is dat plekje een monument geworden. En Myno Remmers is daar op dit moment bij die plek. Ja, om een idee te geven, maar het is niet ver van de Erasmusbrug. Ook niet ver van Hotel New York, Kop van Zuid. Tussen de hoge gebouwen, de nieuwbouw van Rotterdam... waar de aannemer nu de hekwerken aan het weghalen is. Want het monument is eigenlijk net neergezet. En ik sta hier met Micha Gelber. Als achtjarige jongen bent u weggevoerd uit Ede. Hè? Uh, gezin ging via Westerbork naar Bergen-Belzen. Maar wonder boven wonder hebt u het overleefd... na allerlei omzwervingen hier hard gewerkt aan de totstandkoming van dit monument bij ja bij dit stukje eigenlijk wat er nog is hè. Nou ja, het is eigenlijk een pure stukje muur van de omheining. Alles is gesloopt met het uh, zicht op de ideeën van de gemeente Rotterdam. Kop van Zuid, Klein Manhattan enzovoort. Dus alles werd gesloopt. Er is een klein stukje, een groot grasveld met een muur erbij. Daar heeft ongeveer de loods gestaan. En dit muurtje is het enige originele stukje van de tijd van toen. Loods 24. Uh, ja, het is eigenlijk de toegangsmuur een metertje of tien. Lang, dat is het enige stukje. Daaromheen staat nu dus dat nieuwe monument. Het zit nog in plastic verpakt. Het is van staal een halfronde ronde cirkel eigenlijk. Ja, het is een halfronde ronde cinke, cirkel. Het is gecreëerd door Wim Quist, een hele bekende architect. En in Rotterdam hef, hebben we het altijd over de kist van... Ja. Want hij bouwt alles vierkant. Mensen die Rotterdam kennen, de Kubussen die tegen de Laurenskerk aanstaan... of het Lloydgebouw daar. Maar dit is alles rond. Vierkant. En hij komt met een project na drie weken. Hij zegt, dit is de omarming voor door de kinderen van het muurtje. Zo is het gesitueerd. Ah, daarom half rond. Met alle namen, 686 namen. Hier, de leeftijden staan erbij. Zeven uh, jaar, tien jaar. Ik moet even door het plastic heen kijken, één jaar. Echt jonge kinderen, hè? Eén maand is de jongste. En het gaat tot en met twaalf jaar. Degene die het initiatief hebben genomen, dominee uh, Huip van der Steen, is tot en met twaalf jaar. Dan zijn ze het minst beschermd. Dan zijn ze weerloos en leven nog onder de bescherming van de ouders. Op je dertiende word je zogenaamd bar mitzwa. Dan word je in de Joodse gemeenschap opgenomen als volwassen man. Dus heeft hij dat als afscheidingspunt genomen. En uit het boek Kaddish van Rotterdam, waar meer dan 6500 namen in staan... hebben ze dus de namen van die kinderen gefilterd... Alles geverifieerd met Westerbork. Zodat het zeker is dat deze kinderen die kinderen zijn. Die dus het niet hebben overleefd, dat transport. Wat hier vandaan loods24 plaatsvond. Er liep hier vroeger de spoorlijn. Het was aan het zicht ontrokken. De Rotterdammers zagen het niet. Geen pottenkijkers vonden de Duitsers het handigste. Um, maar het gaat u niet om het monument uiteindelijk. Het gaat u om les. Ja, vandaag om één uur staat het er. Dan is het onthuld. En dan zijn hier 686 kinderen van 52 basisscholen, kinderen van groep 7. En daar komt dan een lesproject, een heel bijzonder lesproject... onder leiding van Arie de Bruin, een hele belangrijke pedagoog en bekend in uh, Nederland, die heeft dus een, een syllabus opgezet... en die scholen zijn nu allemaal al bezig met het lesgeven. En er komen dus symbolisch 686 kinderen voor de onthulling... en die hebben allemaal een steentje in hun zak. En op ieder steentje staat de naam van een kind... alsof die dat kind heeft geadopteerd. Want de leus is, jullie horen in onze klas... Je maakt deel uit van onze klas, dan zou ze wel nu 80 geweest zijn. Maar dat is de symboliek daarvan. En het gaat ons om het onderwijsproject. Dat monument staat, en dat kan je altijd bezichtigen. Maar het gaat om het onderwijs. De onthulling is door burgemeester Abu Talib en die 686 kinderen vanmiddag om 12 uur. Maar dan moet nog wel het plastic er eerst af en het doek eroverheen. En we gaan straks meer horen over dat lespakket. Marno Remmers is in Rotterdam bij Loods24. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Van het album, de cd Town Beyond the Trees, is alweer uit 2008. Evangelina Stories. Invocht geweest, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het is nog steeds niet goed gesteld met de brandveiligheid... bij bedrijven met gevaarlijke stoffen. 121 van die bedrijven hadden vorig jaar hun brandveiligheid niet op orde. Dat is 36 procent, blijkt uit een rapport van de inspectie... Leefomgeving en Transport. Maar het is onduidelijk welke chemische bedrijven dat zijn. Welke wel en welke niet de brandveiligheid op orde hebben. De lijst van die inspectie is namelijk geheim. En dat zorgt voor onzekerheid voor de omwonenden. Veel chemische bedrijven staan op speciale industrieterreinen. Maar bijvoorbeeld de basf Bas fabriek bij Utrecht, pardon, bij de Meren... die staat vlakbij duizenden woningen. En daar groeit de onrust. Ik vind het gewoon eng. Eng vanwege de onduidelijkheid. Eng als ik er langs wandel of loop of fiets. En omdat we niet weten exact wat er gebeurt. En dat moeten ze gaan vertellen. Er waren natuurlijk wel verschillende verhalen. deden al wel de ronde van daar moet je niet dichtbij in de buurt komen. Meneer en mevrouw Voorn. Het heeft ook altijd iets duisters gehad. Ook van wat gebeurt er eigenlijk allemaal? Hij woont hier al 40 jaar en zij is hier zelfs geboren. Ze heeft gezien dat die gebouwd werd, de chemische fabriek, op 300 meter van hun huis. Wij hebben het nooit vertrouwd. Ik heb het nooit vertrouwd. Nee. Wat is het nou, want u woont hier altijd al, waarom u zich nu dan zorgen maakt? Ja, omdat ze eigenlijk nu... begrepen we dat ze nog verder willen uitbreiden... En dan ook met de laatste keren dat er telkens uitstoten zijn. Een gelig, gekke, vieze wolk ja, kwam eruit. En, en dat gaven ze ook toe, dat klopte niet. Van die vreselijke wolken, die toch echt niet goed zijn. u dat denkt u? Ja, dat is ook wel gebleken. Want nu uh, blijkt dat ze aan heel veel dingen niet voldoen. Heel veel eisen. Vorig jaar bleek uit een rapport dat de fabriek op 107 punten... niet voldeed aan de veiligheidseisen... En het ging ook hier onder meer over de brandveiligheid. En, maar ze houden wel vol dat bijvoorbeeld de, de uitstoten, de emissies die er zijn. nog net binnen de normen blijven voor uh, echt gevaar voor volksgezondheid. Dat moet je dan geloven. Dat van... is het vage wat er is: hè? het vage van het hele verhaal. Want voor de duidelijkheid: nu gaat het vandaag over 121 bedrijven. die twee jaar na Moerdijk nog steeds niet de brandveiligheid ja. gaat het dan over ja. in orde hebben. We weten dus niet of deze fabriek op die lijst staat, ja. hè? of het daar wel of niet in orde is. Dat blijkt dat, dat, ja. dat het niet naar buiten komt. Of ja. Zou je dat willen weten? Of die fabriek Veten. die hier staat ja, wel de brandveiligheid in orde heeft? Ja, dat ja, vind ik jammer. Ik weet niet waarom ze dat niet doen. Ja, dat is heel merkwaardig. Ja. Dat er ja. nog steeds zo'n grote lijst bestaat, inderdaad, daar schrik ik ook van. Ik denk dat ze dan nog niet wakker geschud zijn. En zo'n enorme brand in Moerdijk. Ja, ja, ja. Er, moet, er moet eerst wat gebeuren. Ja, dit... Dat is daar gebeurd. Ja, nee, maar hier is nog niets ernstigs gebeurd. Hier nog niet. Er is nog niet iets. Er is nog geen ramp gebeurd. Maar ik heb al heel vaak van mensen gehoord van: als er werkelijk wat gebeurt, je biezen pakken, zo snel mogelijk weg. Ja. Dat roepen ze niet zomaar. Dat beangstigt me. Ongeruste omwonenden van de BASF-fabriek in De Meren en Matthijs van der Wiel was bij ze op bezoek. Het NOS Radio 1-journal Media Overzicht. Dit is Juri Stupinetski. Goedemorgen. ING hoeft vooralsnog niet bang te zijn dat veel klanten opzeggen als gevolg van alle storingen. Nederlanders blijven hun bank trouw. Ook als ze ontevreden zijn over de diensten van een bank... zal 98 zeer waarschijnlijk niet switchen. Dat blijkt uit een onderzoek waar Metro over schrijft. En wie op sociale media als Twitter en Facebook zoekt... op de termen ING en overstappen, krijgt weliswaar veel hits. Maar Nederlanders blijven uiteindelijk toch gewoon bij hun eigen bank. De ANWB begint met een protestcampagne tegen de Belgische plannen... om een wegenvignet in te voeren. Buitenlandse automobilisten moeten in de toekomst gaan betalen... om in België de weg op te mogen... Ordinaire kostenverhoging voor de niet-Belgen, aldus de ANWB in het Algemeen Dagblad. De motorwereld houdt de adem in, nu Willem van Bokstel, alias Big Willem... op de nominatie staat de Amsterdamse president van de nieuwe motorclub No Surrender te worden, aldus de Telegraaf. Eind februari werd nog met veel tamtam -tam aangekondigd dat Willem Holleder de vicevoorzitter van de motorclub werd. Maar die is alweer weg bij No Surrender, dat bevestigt zijn advocaat aan shownieuws. Wat het motief voor het vertrek is, wilde de advocaat niet zeggen. Maar presentatrice Renate Verbaan denkt het antwoord te weten. Hij heeft overigens ook geen motorrijbewijs. Dat zou ook nog een hele goede reden kunnen zijn. Oké, okay, dat zou kunnen zijn. Ja, het lijkt de wereld op zijn kop. Duitsers zijn de armsten van de eurozone en Cyprioten de op een na rijkste. Blijkt uit een studie van de Europese Centrale Bank. Toch moesten de Duitsers het meeste geld op tafel leggen... bij de redding van Cyprus, schrijft de Standaard. Een modaal Duits gezin heeft een vermogen van ruim 51.000 euro. Elk ander doorsnee gezin binnen de eurozone... bezit meer dan de doorsnee Duitser... Met een vermogen van 206.000 euro is de gemiddelde Belg... vier keer rijker dan een Duits gezien. De staatssecretaris Wekers van Financiën wil met zijn collega's... in andere landen samen de maximale druk uitoefenen op kranten... die gegevens hebben over de belastingvlucht naar belastingparadijzen. Ook Trouw, die in Nederland over de gegevens beschikt... moet volgens Wekers zijn verantwoordelijkheid tonen. In een verklaring zegt de hoofdredactie van Trouw... dat de krant het maatschappelijk belang een warm hart toedraagt. Het onderzoek is nog in volle gang. De krant heeft bovendien toegang gekregen tot de bronnen... onder de voorwaarden dat die niet aan derden worden gegeven. En na acht uur in het Radio 1-journaal... dan hoort u meer over de opslag van chemische en gevaarlijke stoffen. Blijft u luisteren. Het is terecht dat het gevangenispersoneel wil gaan staken. Wij moeten staken, helaas. Privatisseren die hadden. Met Wij moeten dat niet privatiseren. De regering moet daar de baas over blijven. En ik vind dat meneer Teven de zoveelste luchtballon oplaat. Het nieuws van de dag. Een prikkelende stelling, een gast in de studio. Wij willen met die staking ook de samenleving beschermen voor de plannen van Teven. Niet alleen van onszelf. En uw mening die telt. Dit is gewoon fout. Wij moeten dit handhaven. Luister iedere werkdag van half twee tot twee naar stand.nl. Radio 1.